Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De Oekraïnse regering en de oppositie zijn het eens geworden over een akkoord dat vandaag kan worden getekend. President Janukovic zei vanochtend dat het akkoord elk moment kan worden ondertekend. Hoge EU-vertegenwoordigers hebben dat nu bevestigd, melden persbureaus. De oppositie zegt dat er nog een en ander moet worden aangepast. Volgens EU-vertegenwoordigers zijn er uiterlijk in december vervroegde presidentsverkiezingen en wordt de macht van de president ingeperkt.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 Modewarenhuis Maison de Bonneterie heeft de recessie niet overleefd... en sluit na 125 jaar. Een woordvoerder zegt dat de filialen in Amsterdam en Den Haag... in de loop van de zomer dichtgaan. De vakbonden werken aan een sociaal plan voor de 100 medewerkers. Waarschijnlijk worden vandaag alsnog alle zorgtoeslagen bijgeschreven. Dat verwacht betalingsverwerker Equins Door een storing ontstond gisteren een vertraging... bij het verwerken van de transacties. Op de twintigste van de maand worden de zorgtoeslagen overgemaakt... Maar een deel daarvan liep dus vertraging op. Een Duitse sporter is bij de Spelen in Sochi positief getest op doping. Volgens het IOC leverde een test een afwijkend resultaat op. Het is het eerste dopinggeval op deze Spelen. De naam van de sporter is niet bekendgemaakt. Het weer, er trekken enkele buien over het land, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag meer zon, het wordt 8 tot 10 graden. Morgen opnieuw enkele buien, maar ook geregeld zon. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 3 kilometer. Tussen Blijswijk en Zevenhuizen zijn twee rijschokken dicht en ligt een vuilcontainer op de weg. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Rotterdam, via de A4, de A13 en de A20. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, het is dus alweer de laatste werkdag van deze week. Hè? Goedemiddag. Nou ja, tenminste. Als je gewoon volgens de algemeen gangbare. Hè, van winkel, mensen en zo. natuurlijk niet. Want die moeten morgen ook nog werken. En misschien zondag ook wel, ja. ja dat kan allemaal natuurlijk. Kom, kom, kom. Wat eh, de radio betreft is het wel de laatste werkdag, dus ja, morgen we een lekker vrij. Haha, gezellig leuk, lekker vrij. Hoe oh, heerlijk, lekker vrij doen, lekker weekend. Weet ik veel, maar we zien zo. In ieder geval van harte welkom. Leuk dat u er weer bent. Ik ben er ook weer. En uh... huh? wat nu weer? gaan we nou? Dat nee, is niks aan de antwoord. Gewoon een berichtje binnen op mijn tabletje. <laughs> ik denk ik pak de tuners een keer van de tablet, maar komt er een berichtje binnen. Nou ja, dat is radio en dat kan alweer wel zo. In ieder geval straks om half één heb ik voor u het weerbericht. En uh, straks om half twee natuurlijk de uh, weekendagenda. Anders mee zit met Joop van Es. En anders lees ik hem zelf voor. Ja, dat kan ook. Ja. Ja. Dat kan ook. Maar ik hoop dat Joop er is, straks wel even bellen. Zo, of iedereen is. Uh, gezellig. Allemaal, allemaal, allemaal. Fijn. Ja, en uh, daarnaast uh, natuurlijk gewoon heel veel lekkere muziek. Ja, lekkere plaatjes. Ik heb hier nog een lijntje samengesteld. Oud en nieuw, alles door elkaar helemaal lekker. Helemaal super. Jongen, jongen, jongen. Nou, ik heb er zin in hoor. Daar gaan we dan Hup. tell you Oh, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Mario Biondi was dat. En het nummer, dat noemde het heet uh, Shine On. En uh, we gaan door met... Uh, uh, wat krijgen we nu? Oh ja, die. Sst. Sst. Stil. Oh. Klinkt wel dramatisch hoor, dit. Hé? Klinkt wel dramatisch, toch? Niks aan de hand, het is gewoon Dire Straits. Down. Down the waterline, it is Dire Straits. Greet maar, greet maar, maar, en Angeline. Mies maar, Ik mm -hmm. mm -hmm. Nacht en daarvoor dui is Down the Waterline. Gisteren, dames en heren, gisteren had ik, uh, ik uh, zo'n prachtige versie van, uh, van het nummer Groove. Nou, nee, dat moet ik dat anders zeggen. Gisteren draaide ik een versie van uh, A Groovy Kind of Love van Wayne I mean, Fontana de minders En dat was zo'n walgelijk slechte remake. En uh, mijn collega uh, Bart, die na, naast mij zit, met zijn, die na mij zit, ge, uh, ons zit gisteren uh, op donderdag. Van Boulevard, uh, uh, Muziek Boulevard Live. Die zegt: Wat had je nou op staan, joh? Ja, ik weet het. Ik had een slechte, zo slechte remake. Dus ik moet dat even revancheren, natuurlijk, hè? Ja, dat moet weten door gewoon de echte te draaien. Wayne Fontana en de Mindbenders En de groovy kind of love. And I'm feeling blue. Take a look at you Then I'm not so blue When you're close to De, de film Buster natuurlijk. Die kent wel. Maar dit was de originele. Wayne Fontana en de Mindbenders. Baby, I need your love in. The The Four Tops. of the night. Dan weet je dat ook allemaal weer. He? CFM, uw leukste radiostation van Zandvoort en omstreken. Was, uh, Addicted to you van Avicii en uh, we gaan uh, nu eens even kijken, dames en heren, of wij u nog een klein beetje gelukkig kunnen maken ja. <laughs> door het bijvoorbeeld gewoon lekker weer te voorspellen voor het komend weekend. Ja. Up, Westkust weerbericht. Hier is onze weerman Albert-Jan Bernard. Ja, dat was ik dan. Ja. Goedemiddag, luisteraars. Het weer voor vandaag en voor het weekend. Want de vooruitzichten zijn natuurlijk ook leuk om te weten. Vanmorgen, zoals u gemerkt heeft, was het meest bewolkt en vielen er enkele buien. Bij die buien is lokaal ook onweer mogelijk. Vanmiddag blijft het droog met steeds vaker de zon. En kijk toch maar eens naar buiten, wat zien we dan? Ruud, wat zien we dan? Sneeuw. Oh god. Doe een andere bril op. <laughs> de zon. De matige zuidwestelijke wind neemt langzaam weer in kracht toe... en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met wederom een buienkans. De zuidwestelijke wind waait vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen, zaterdag dus, schijnt af en toe de zon... maar met name in de ochtend is er nog steeds wat een buienkans. De zuidwestelijke wind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt wederom naar een graad of 9. Zaterdagavond en zondagnacht blijft het droog met naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. De zuidwestelijke wind neemt weer in kracht toe en de temperatuur daalt naar een graad of vijf. En tot, tot zondag Zondag blijft het ook droog met geregeld zonneschijn. De zuid- tot zuidwestelijke wind is duidelijk aanwezig en wijd vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur stijgt, ja u hoort het goed, 10 tot 11 graden. Zondagavond en maandagnacht hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Dus uh, ik... Uh, oh allesomvattend krijgen we toch een redelijk mooi weekend. Daar zijn we blij mee. Nou, Jan, ja, hoor. Ik vind dat jij dat goed doet. Jij, jij stemt ook gelijk dan de mensen weer positief. Ja, dat is ook de bedoeling. Voor het dan. komend weekend. Dat je gelijk denkt van, hé ja, jongens, het gaat de show gaat schaar en dan hebben we misschien in het weekend. Ja, lekker, ja. Naar, lekker naar buiten, lekker frisse neus halen. Ik ga met de hond naar het strand zondag. Ja, dat krijg je dan. Hè? Dan ga je met de hond naar het strand. Ja, ideaal weer. Ja, ideaal. Goed, het is ideaal weer. Ja, kijk, en als het, als het nog slecht is buiten, dan is het gezellig binnen. Ja, dat kan ook nog Tot. doen. Maar dit weekend lekker naar buiten. Ja, gaan we doen. president van, uh, van Oekraïne in ieder geval besloten heeft om uh, de verkiezingen te vervroegen. En uh, wat ik veel schandaliger vind, wat eigenlijk heel erg is, wat ik ook net even via de NOS lees, is dat uh, vandalen in Tokio ruim 250 boeken van Anne Frank vernield hebben door de ongeveer 20 pagina's uit te scheuren. Uh, dat is natuurlijk belachelijk. flikt zoiets nou. 20 pagina's scheuren uit 250 boeken. Ik snap niet dat ze dat voor elkaar krijgen. Maar goed. Uh, het, schijnt, het is gebeurd in Tokio. En um, de politie heeft een onderzoek naar deze wandaat gestart. Goed. YouTube is dat dus met Invisible. En we gaan vrolijk verder, hoor. Ja. Woe! Dit is uh, Dinant Woestam. Legendary Lane. We won, we won the It's time think of all the rushes gone by, of leaving competition behind, and dreaming about this old Finally pulling it through For all the time starting out new It's time to Forget about making it back. What's done is done. What's set as been said. I'll follow. De liedzanger natuurlijk van de prachtige band Kane. Ja, ja, u luistert nog steeds naar CFM, Dit is CFM Lunch. En uh, wij gaan verder met de volgende. Ja. Dit is Lordy. The house will stay in shade. Look your team. The the the the the the the the the the the the the the the the the the So Uh, it was Kevin DeGraw. And it is, uh, yeah, Clean Bandit. Rather be... Baby Een van de hits van dit ogenblik En ook die draaien wij natuurlijk. Dit ook. De Zwelen. Don't say it's over. Don't say you're leaving right now. De Zwelen. Giving up easy. Staying home. The telephone might be ringing. It's looking like another night. My mind and I still think about the time that you were here. Nieuwe single prachtig liedje opgenomen in Amerika in uh, Memphis geloof ik of in Nashville Een van die twee beroemde When plaatsen Oh ja and, the cards all and the we see are all made of weet je het zomaar. Demons. En we gaan nog één doen. En dan gaan we naar het nieuws. Ja. dit is... Uh, Milky Chance. En Stolen Dance. LA weer van 1 uh, van uur, ja. Nou, een leuke conferentie van uh, Najib Amali zo meteen. Een hele leuke. Die man is gewoon leuk. Voor nu, tot zo. zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.